Eerst wil Merkel weten wat het effect is van opening van winkels vorige week op de verspreiding van corona. Begin deze week was de zogenoemde besmettingsgraad in Duitsland 1. Dat betekent dat één besmet persoon één ander besmet. Inmiddels is het 0,76. In Duitsland gaan speelplaatsen, musea en dierentuinen binnenkort onder strenge voorwaarden weer open.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 Dat zei premier Johnson na zijn eerste kabinetsoverleg... sinds hij hersteld is van het coronavirus. Hij bedankte alle Britten voor hun collectieve inspanning... om de uitbraak beperkt te houden. Johnson zegt volgende week bekend te maken... hoe het zit met de heropening van scholen... en het opstarten van de economie. De afgelopen 24 uur zijn 674 Britten... aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Gisteren waren dat er nog 795.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 Aflevering van een speciale alternatief FM. Quarantaine sessie. En dat betekent dus dat ik de boel thuis moet opnemen. En ook de aankondigingen gewoon los achter elkaar opnemen. Dat lijkt mij heel erg fijn. Maar we zullen kijken hoe ver we komen. Het is een waslijst wat wij gaan draaien aan nieuw materiaal. A man who just moved into town. Until she came around Once he got lucky but he couldn't get it straight He fell in love and he lost her on the way Till he you know that his entire world will change Met her during happy hour, working in the state. loser is true. Twee nummers achter elkaar gehoord net en dat waren volgens uh... Ellison Vol met Gambling Man, een band die ik ooit gehoord heb bij het programma van Willem de Waard Zwaardvis. Dat programma kan je elke zaterdagmiddag aan het begin van de middag horen van 12 tot 2 bij Omroep Zuidplas. Het tweede nummer wat je erachter hebt kunnen horen is het nummer van Marvin D en zijn band. En die hebben ook een nummer eigenlijk gepromoveerd van single van hun album Changes. Het is eigenlijk een protestlied, maar misschien is het... Ja, wel het moment om het dan nog eens een keer uit te, te brengen. Hoewel de periode een beetje anders in elkaar steekt. Ik zei al, het is een... Uh Auteur in FM wat toch uh, veel uh, nieuw materiaal heeft uh, uit en uh, voortgebracht in de periode dat wij even verstek hebben moeten laten gaan. Maar nu is het dus vanuit een huiskamer en met een een of ander voice recordertje het een en ander inspreken. Frido Leijn, dat was een dame die vroeger onder de naam Merry Go Round, maar ze is weer terug. En ze heeft een single uitgebracht en die heet Merry Go Round. <coughs> Dan Lassette kennen we vanochtend uh, van Origami en nu heeft ze een uh, nieuwe single en dat, uh, die single die heet Bulletproof. Dan zijn er jonge gasten, die uh, noemen ze zich uh, Lucky Blue. En zij komen uit Rotterdam en maken indie rock. Luc Nijman kennen we ook, want die is uh, hier ook uh, meerdere malen in de studio van uh, ZFM Zandvoort uh, geweest... en hier ook uh, bij Alternative FM en hij heeft een nieuwe EP en die EP die heet Spring... De voormalige aan aandoen op Agda wordt Leuna komen ook met een nieuwe single en die ga je ook horen. Terrified en zoals uh, al eventjes een tijdje terug. Uh, Joe Marches is toch weer bezig geweest. Uh, Joe Marches uh, kennen uh, misschien de, de mensen van uh, de ochtendsessie uh, bij deze uitzendingen van uh, ZFM Zandvoort. Uh, met het nummer Monsters. Maar ze heeft ook een uh, nieuwe single en dat nummer dat heet Long Term Parking. Eigenlijk... Best nog wel een aantal uh, nieuwe nummers die je zo dadelijk gaat horen. We beginnen met Fridolijn en Merry Go Round. the the sun low about the I side by side On the carousel En in al die blokjes die ik al net heb genoemd van het nieuwe materiaal... ben ik er zelfs nog even vergeten. En dat is Joey Vriend. Je hebt net weer twee stukken achter elkaar kunnen horen. Dat is Luc Nijman... met uh, nummer Sing. Hij komt van de EP Spring. En Ramble uh, Lizzy's Lion. Dat is ook al een uh, nummer dat al een lange tijd alweer uit is. Maar uh, ja, daar zijn we eigenlijk mee gestopt... Uh, toen op het moment dat uh, de live uitzendingen eruit uh, gingen... bij ZFM Zandvoort. Maar nu... Uh, uh, ...kunnen we dat uh, toch enigszins een beetje voorzetten. Ik zei het al, uh, Joey Vriend, de man komt uit Horen... ...heeft uh, inmiddels uh, een beetje op de radar gekomen... ...of is door op de radar gekomen bij King Forward Records. Daar hebben ze hem opgepikt en de nieuwe single van hem heet Hallo. Hallo. should find Feeling round for some Als je op een gegeven moment ook de tel kwijt bent geraakt. Het vorige blokje zei ik dat ik er twee achter elkaar had gedraaid. Maar dat waren drie. Nu eh, waren het er wel degelijk twee. En die twee waren van Joey Vriend met Hallo. En daarachter Hanneke Laura met... Nu, no, dat zijn de twee blokken, of uh, dat is het blokje van twee wat ik even achter elkaar heb uh, laten horen. Maar uh, er is natuurlijk nog veel meer leuke dingen, uh, maar ook uh, bestaande singles die je nog uh, hier en daar nog eventjes voorbij hoort uh, komen. Zoals deze van Dandelion en dat uh, nummer dat heet Rosemary Gold. Sip of the Kool-Aid before you go Because I feel that today Can take its strength from tomorrow As the sun changes shift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 I dive to where I cannot breathe, sink to where I cannot see I'm deeper than the deeper sea, deeper than the deepest sea Weer een blokje van drie. Van de verandering is ook wel eens een leuk Dandelion met Rosemary Gold. Afkomstig van het album Laika, Belka, Strelka. Daarachter Mirjam West met I'm Not Asking For The Moon. Een liedje speciaal opgedragen aan haar zoontje. Uh, dat ook een bijzonder verhaal. Moet je nog maar eens even nakijken bij Mirjam West. En daarachter zat dan Out Of Skin met Wide In. Iets wat jammer is, en ook wat voor voorbijgaande aard, maar misschien hadden ze wel een vooruitziende blik wat betreft het verdwijnen van hun eigen groep Dakota met four-leaf clover. It's to Van drie zijn we bijna weer aan het eind van het eerste uur gekomen. Het, uh, nummer, het eerste nummer van dat uh, laatste blokje van drie was van Dakota met Four Leaf Clover. Bent bestaat helaas niet meer. Het is een uh, damesgroep die toch wel uh, wat goede sporen heeft achtergelaten in het Nederlandse muzikale landschap. Daarachter Ruud Hauweling uh, met Erasing Mountains. Ruud die genomineerd is voor een uh, internationale ja, muziek. Uh, hoe noem je dat eigenlijk? Het is een uh, onafhankelijke muzikant. Daar heeft het mee te maken en daar is hij uh, ergens uh, voor genomineerd. Onder andere Tom Waits en Robert Smith zitten in de jury om hem uh, daarvoor uh, uh, te beoordelen of hij in aanmerking komt voor een prijs. Het is dus de, een soort onafhankelijke uh, muziekprijs. Uh, als je onafhankelijk muzikant is en dat is Ruud, dan kom je daar misschien wel voor in aanmerking. En dan uh, De Lies als laatste met kleine dingen. Uh, op naar het nieuws van 9 uur met een uh, eigenlijk een toch een klassieker van Actors and Liars, dat album van Alaska, wat in 2012 is acht, uh, af, uitgekomen uh, met onder andere positieve recensies van Leo Blokhuis en niemand uh, minder dan Jan Ackerman. En dat uh, nummer dat heet uh, Never Cry Wolf.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 And God, I'm, I'm trying like to room. Tot zover, het ritme van Zieger, via de kabel op honderd vier punt vijf.